Stop you preaching. What we have to do Just stop it? Just build a new grave. Build You know you're talking about. to the grave. I'll go to the grave. Bismillah alhamdulillah, wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi wa, wa man Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaykum eigenlijk heb ik slecht nieuws voor jullie. Vorige week hadden we de halaka, de fitna van de zusters. En uh, er waren een paar reacties uh, heb ik vernomen op YouTube en op Facebook dat de, de zusters zeiden dat die de broeders dan en wij hebben de volle, volle laag gekregen de andere kant krijgen zij geen massage en natuurlijk ja, om in te gaan op de, de, de vraag van de zusters inshallah de fitna van de broeders dat is dan het onderwerp van vandaag de fitna van de broeders ja. we kunnen heel veel lawaai maken, we kunnen heel veel klagen omtrent de, de zusters en de vrouwen maar dat je uh, eerlijk is eerlijk. Yani de broeders hebben ook heel wat tekortkoming. En inshallah ga ik, uh, heb ik geprobeerd om in een lijstje uh, af te gaan. Eerst ga ik beginnen met de broeders. De broeders die gekend zijn op straat, eh, de broeders die, uh, die heel ver zijn afgedwold van het pad van Allah. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze jongeren leiden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala de harten verlichten van onze jongeren met iman. Uh, als we die jongeren gaan aanspreken, of als we die jongeren om te beginnen gaan bekijken. En jong, de, de jongeren zijn glad geschoren, om te beginnen, met heel rare capsels. Ter informatie, weten jullie, het allereerste volk die, heeft, die, die, heeft, die een traditie ervan heeft gemaakt om glad te scheren, om hun baard te scheren, wie dat, dat was? Dat was, het, dat was Qom lood. het volk van Lot, a.s. Zij waren het allereerste volk die er een gewoonte van hebben gemaakt om zichzelf glad te scheren. Dus ja, ik wil de lijn even doortrekken. Voor die jongeren die zichzelf vandaag heel mooi glad scheren, maak vier of ik weet niet tot waar dat ze nu zijn geraakt. De vergelijking is heel gemakkelijk te maken. La hawla wa la qu'talab la. Imam Malik, rahimahullah, heeft in zijn muwatta gezegd dat degene die zijn baard scheert, zijn hukum is de hukum van een mochannet. Een mochannet is een verwijfde man. Dat is, de hukm, dat is wat hij met Melk rahimahullah altijd heeft gezegd. Dat degene die zijn baard scheert, als een mochannet wordt bekeken in de, in de islam. Een verwijfde man. Laat staan wat we de van dag van vandaag zien: borst scheren, armen scheren, benen scheren. En in de hawla, gaat er naartoe? Wallahi, ik heb zelfs jongeren gezien die hun wenkbrauw uh, epileren, eyeliner, fond de tein. Wallah adim. Yani, uh, subhanallah. Als we naar de zonnebank gaan, laten we een kleine enquête doen bij de zonnebank. We gaan even in, in drie uur of vier uur voor de zonnebank staan. Wie is het meeste aanwezig? Ja. Dat zijn meestal geen vrouwen, dat zijn jongeren. Jongeren die zitten heel hele dag in de zonnebank, hun leven draait om de zonnebank. Die gaan naar die uh, line Turbo 5000 of 20 <lacht> En die blijft er 20, 30 minuten. En hij komt naar bed en zegt, mashallah. Ik heb een hele goede zonnebank gedaan. Kom <lacht> aan, wie gaat zo iemand serieus nemen? Wie gaat zo iemand serieus nemen? Billahi alaykum. Ik vraag jullie bij Allah subhanahu wa ta'ala. Stel u voor dat wij voor een leger staan. Een enorm leger. Amerikaanse leger, Russische leger, noem het welk leger dan ook. En wie zijn onze troepen? Mashallah, gelat schoren mannetjes die juist uit de zonnebank zijn gekomen, met een kapsel van Beckham, met eyeliner, en, uh, een gespannen jeansbroek en een roze hemd van Gucci. Eerlijk, is dat een leger dat jij schrik van gaat hebben? Kom aan. Is dat iemand dat jij serieus gaat nemen? En dan verschieten de mensen ervan waarom dat wilders is vrijgesproken. En dan verschieten de mensen ervan waarom Filip de Winter, L'Anatullah, hier, alle hele dat die man rustig aan in Borgeraad op de naar band zijn en daar ook Dan verschieten de jongeren ervan. Oh, kijk, die Abdullah die komt naar Borgeraad, die komt naar Antwerpen, Dat is toch normaal? Ik in zijn plaats, ik zou erger doen. Moest ik in zijn plaats zijn, ik zou in de moskee vliegen voor het Franse Er zou toch niks gebeuren? Ja, is Yani, eerlijk, hij houdt zich nog een beetje in, Hashim. En ik denk dat hij nog een beetje uh, terughoudend is voor een paar mannen met me, me kamis en lichia. En yani, voor de rest, eerlijk zijn, waarom zou iemand schrik moeten hebben van, van, van, van, van onze ommen? Of waarom zou iemand zichzelf moeten inhouden voor onze ommen? Aan te vallen. Hadi. We moeten er niet van verschieten, ik dat er een verbod wordt ingevoerd, dat er een verbod wordt ingevoerd, dat islam wordt beledigd, dat Koran wordt beledigd. We moeten er niet van verschieten, Wallah al adim Kijk naar de jongeren, billahi alaykum, rellen op straat, met politie, ik weet niet wat allemaal. Waarom? Voor een match van BBS, Barcelona met Marokko-Algerije. Marokko-Algerije en Barcelona-Madrid. Marokko-Algerije en Barcelona-Madrid, ik weet niet meer. Maar waarom gaat het er nou om? Laat die voetballers niet? Daarvoor hebben zij wel rellen gedaan. Maar Subhanallah, als jullie gaan kijken. Als jullie gaan kijken. Als we gaan kijken. Juist in die week van die rellen. Hadden toch een paar koufaar, een varkenskop gelicht in de moskee. Weet je niet dat nog? Nee. Die varkenskop in die moskee, in Charleroi, waar de rel, was er iets, betoging, ik weet niet wat, helemaal niet. Zij worden kwaad en zij gaan rellen doen en zij gaan vernietigen en vernieuwingen doen voor, voor een voetbalmatch. Waarom? Voor de dien van Allah, subhanahu wa ta'ala, dat interesseert je niet. Of die zijn er zelfs niet mee bezig. Laten we niet zeggen dat je interesseert je niet om je te beschuldigen. Welke, die zijn er niet mee bezig. Natuurlijk zeggen wij niet dat er rellen goed zijn. En dat de rellen voor die goed zijn. Dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat we moeten gaan rellen maken. Welke, als ze rellen zouden uitbreken voor een cartoon van de profeet, of voor een werkenskop in Moskee zo, El-Mohim. Daar kunnen we nog eventueel over speculeren kunnen we zeggen van ja ze waren kwaad voor de dienst van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals die hadith van de van de van de van de waarin Abu Bakr radiyallahu anhu heeft toen de de profetiezelem heeft hij tegen Ar-Rabi bin om sus badrillah te de clitoris van Allah zou de weg hem in steek laten aan de clitoris van Allah wat een enorme uitspraak is een vulgäre uitspraak is dat is niet de standaard voor iedere moslim, maar in Abu Bakr radiyallahu anhu het feit dat hij die uitspraak heeft gebruikt, yani kunnen wij uh, uh, uh, goed spreken met het feit wat dat er allemaal is gebeurd. Die dus, die de profeet hebben beledigd, die de sahaba beledigd. Yani we moeten rekening houden met heel de context. Hetzelfde als als er een rel zou zijn voor de profeet, wasallam, of een rel zou zijn voor de Koran of de of ik weet niet wat. We zouden kunnen begrijpen, want de die jongeren, oké okay, ze hebben misschien niet 100% volgens de Koran en de sunnah gehandeld, maar... Ja, en we begrijpen hun woede. Hoe gaat je goed praten dat zij rellen maken en dat zij kwaad worden voor voetbal. Ah, En hoe ken dat? Deze jongeren. Deze jongeren is een mossema. En die jongeren moet die Allah, die, die zouden last moeten vrezen. En zij zouden brouw moeten tonen. En Wallah, het, ja, het wordt erger en erger. Ik kan jullie zeggen, natuurlijk, wij zijn allemaal niet zo oud, hoe lijkt je in de begin jaren 90 bijvoorbeeld, de mensen die, die onze leeftijd hadden toen, ja, als wij aan iemand van hen zouden hebben gezegd, Filip de Winter komt naar Borgerhout om duwen te doen, die zouden zich lachen. Filip de Winter naar Borgerhout komt om duwen te doen? Kom ja, aan alsjeblieft. Kijk op YouTube, de acties van het Vlaams Belengen, eind jaren 80 en begin jaren 90. Altijd confrontatie. Er kwam altijd knokwerk bij te, te pas. Zij lieten hen niet gerust. En die durfde helemaal niet zeggen wat hij nu durfde te zeggen. Vroeger sprak hij altijd over Marokkanen, Alochtonen, hand in hand naar eigen land, ik weet niet wat allemaal. Maar hij zei nooit islam, islam, islam. Nu, hij beledigt de profeet, zijn ze hem openlijk. Hij beledigt Allah, de Kor'an, de moslims, hij Omdat hij ook weet, ja, er is een grote verandering geworden. Dat de moslims zelfs zachter zijn geworden. En daarom moeten wij weten, shablar, al wie dat zegt, uh, deze koffer, zij stoppen niet. Deze koffer, zij doen, zij doen, zij doen. Kijken naar de realiteit van onze om. Yes, als ik een ker zou zijn, mogen Allah mij en jullie daarvan behoeden. waarom zou ik, ik schrik hebben van een moslim? Uh, oh. Een van de broeders had mij vorige keer gezegd en Allah had gelijk. Hij zei: als kafir zijn, de, waarom zou de moslim worden? Ja, niet eerder. Een kafir, als je naar een snack zou gaan, naar een restaurant zou gaan. En er zou een kuiver zijn en een, een moslim, een kuiver en een moslim, die keiver wordt beter behandeld, beter behandeld dan die moslim. Als een moslim met een baard in, de, in een rij gaat staan, en er staat een bij hem in de rij, of een kuiver bij hem in de rij, die moslim achter de toog, of die moslim dat, dat, dat achter de, het loket zit, hij behandelt hem beter dan u. Dus als jij een zou zijn, waarom zou jij dan... Waar is die trots? Waar is die Waar is die, die uitstraling van islam? Waar is die? Haji. Dan diezelfde jongeren. Die jongeren. Mogen Allah subhanahu wa hun leiden. Als wij met hun gaan spreken. Zij zijn diegenen altijd die klagen over de zusters. Over de de moslimvrouwen, de vrouwen met hijab, de meisjes met hijab, zij zitten daar, zij zitten daar, zij lopen op straat, zij doen dit, ze missen op, op lezingen, zij zitten op Facebook, zij zitten op dit, en je moet hem altijd klagen. ziet dan is een hele simpele vraag die mij binnen schiet: dat ik ben nu juist vertan. Als alle moslimvrouwen slecht zijn, en als alle meisjes met hijab slecht zijn, hoe zit dat met je zuster? Hoe zit dat met je moeder? Hoe zit dat met je tante? Hoe zit dat met je dochter? Subhanallah. Moeten wij niet de lijn doortrekken? Als alle meisjes, als alle moslimmeisjes licht zijn, en als alle meisjes met je hoofddoek verkeerd zijn en afgedwaald zijn, behoren uw zusters er ook bij? Of zijn uw zusters moeten berregeerd zonder hijab en die doen tien keer ergere zaken? Laten we de lijn doortrekken, gewoon. Laten we de lijn doortrekken. Die jongeren zitten in discotheken. Die jongeren zitten in discotheken. En hun zusters zitten in andere discotheken. En dan lopen zij te klagen over, over meisjes. Subhanallah. En subhanallah de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd... Gij mij te dienen toe dan. Die jongeren... Die zitten elke dag als honden achter vlees te lopen. Zij zitten elke dag... Achter meisjes aan te razen... En meisjes lastig te, te vallen op straat. Zij moeten er niet van verschieten... Dat ze iemand anders... Hun zussen zou versieren zou, zou En hun zussen zou lastig vallen. Mm -hmm. Zij moeten er niet van vergeten. Zij moeten er niet van vergeten. Kijk oh, mij te die is een Dat is een kaide. Hoe dat jij doet, zal er bij u gedaan worden. Een broeder vertelde mij dat hij vandaag of, van of gisteren. Er waren twee jongeren aan het rijden. Met Nederlandse nummerplaten. En er was een zuster of enkele zusters aan het stappen. En zij waren die zusters aan het lastigvallen. Waarop een oude man tegen hen zei Allahumma, hada munkar. monker." Allah, ga weg. Laat die meisjes gerust. Zij begonnen met hem in discussie te gaan. Wat is er, dit, dit, dit. Tot de broeder is tussengekomen om dat niet te laten escaleren. Zie hoe laag dat die jongeren zijn gevallen. We zijn allemaal jong geweest. er was een takdir voor de ouderen. Er was een respect, er was toch een niveau van respect. En de jongeren van vandaag, die respect is er niet meer. Hij eindigt. Vroeger, de jongeren die rookten, die rookten in het geniept, verstopt heel ver van zijn huis. Hij verstopte zijn pak sigaretten heel ver van zijn huis. altijd parfum op zijn kauwgom, die deed alles om zijn vader niet te laten merken dat hij rookt. Nu, pak sigaretten in zijn zak binnen thuis, normaal. Ligt hij op zijn kamer, normaal. Zijn vader, hij kan zelfs roken voor zijn vader. Hij heeft die. Dealers, die jongeren die pakjes verkopen, die dealers. Die deelt buiten, die brengt geld van zijn deal naar huis gewoon, normaal. En hij pakt geen zin op. Ja, ja hoeveel, moet, hoeveel gram moet je hebben? Thuis voor zijn moeder, voor zijn vader. Geen graan van respect. En dan moeten die jongeren dan komen klagen over de zusters. Wallah, je moest jullie mannen zijn, dan zouden zij vrouwen zijn. Zeker. En diezelfde jongeren zijn dan diegenen die dan naar ons komen om te klagen, om een masiha te vragen. Nadat hij is blijven plakken bij, bij een meisje in een discotheek, dat hij heeft uh, leren kennen onder invloed, hij heeft zin met haar gedaan, zij is zwanger geworden van hem, en nu wil hij alles oplossen, hij wil met haar trouwen. inshallah, nu maar pas. Of dat hij jaren samen is met een tot, tot zij zwanger is van hem, en dat hij de problemen ziet, en dat hij met haar wil trouwen, of dat ik weet niet wat allemaal... Dat komt ervan. En dat, dat komt ervan. Dat is normaal. En dat is een motieven Dat onze jongeren zo laag zijn gevallen. Wallahi, er is geen grain van mannelijkheid in die jongeren. En ik zeg dat en ik herhaal dat voor alle duidelijkheid. Wallahi l'adim. Zij zijn van het mannelijke geslacht, maar zij hebben niks te maken met mannelijkheid. Want moesten zij mannen zijn, dan zouden zij niet laten gebeuren wat er nu, nu is aan het Dan zouden zij niet slapen... Op een rustige manier en rustig naar de discotheken gaan en rustig vrouwen zitten lastigvallen op straat. Dat zouden zij dan nooit doen. Hoe kan het zijn dat onze vrouwen worden lastiggevallen in het, pute, in, in het hartje van Antwerpen, in het hartje van met En wij denken, inshallah, het plan is om Antwerpen stand te maken, om van Antwerpen een islamitische, hè, een islamitische provincie of regio te maken. De zo'n mensen. Gaat dat bouwen met zo'n mensen? De allereerste slachtoffers van de sharia, dat zullen zij wel zijn. Koffers zijn zijn dommigen, zij kunnen jizia betalen en zij kunnen hun koffer en Vincent te thuis doen. Deze jongeren, worden gerekend onder de moslims, ofwel moeten zij christen worden en jizia betalen. Ja, maar als ze een doen, dat is een helemaal ander probleem. dan zijn er andere hikam die aan te pas komen. Dus wat betreft jongeren, La hawla wa la billah. En daarom, ik met mijn nasiha inshallah mezelf aan, aan, aan jullie, is om een beetje moeite te doen voor die jongeren. En, hen zeker, niet last, en hen, hen zeker niet alleen laten. En zeker niet gerust laten. Blijven lastig vallen. Blijven de oude doen. Blijven lastig vallen. Blijven lastig vallen om onze jongeren terug te vinden. Terug te Want deze koffer, ze hebben een oorlog gevoerd in de media, een oorlog gevoerd in de, in de maatschappelijke sector ideologisch, harten, gedachten, Ze hebben alles gedaan om de jongeren te winnen en we moeten eerlijk toegeven en ze zijn toch geslaagd in heel wat zaken. Onze jongeren en ik vind het schandalig dat wij met jongeren spreken op straat, dat zelfs jongeren die geboren zijn in België, die getogen zijn in België, die spreekt geen Nederlands. Of die spreekt gebrekkig Nederlands. Dat, dat, dat is een ramp. Maar als jij met hem spreekt over uh, ecstasy, over discotheken, over de laatste nieuwe films en, uh, en cd's je weet er alles van. Specialist in de fiqh van het fiqh van de La hawla wa la Daarom moeten we zeker niet gerust laten En het is aan ons als zijnde alhamdulillah praktiseren de moslims om juist het tegendeel te bewijzen We hebben een, hele zware, een heel zware uh, een heel zware taak op ons. Wij moeten extra veel bewijzen. Dat wij walillahirhamd niet zijn zoals we. Wij. wij zijn geen muqannathoon. Wij zijn geen verwijfde mannen. Wij zijn alhamdulillah mannen. Wij laten ons zeker niet doen. En wij laten ons zeker niet intimideren. En wij gaan geen stap achteruit. Dat moet duidelijk zijn. Wat betreft de praktiserende moslims. Laten we nu even gaan kijken bij de praktiserende moslims. En gewoon vergeef me. Ik probeer hier vandaag zeker niemand, uh, in een Mujamela, ik wil hier niet dat iemand tevreden wordt gesteld of dat iemand blij is met deze halqa. Uh, dat is een halaqa dat spreekt over de realiteit. We kunnen lachen, we kunnen lachen, we kunnen de kofar aanvallen, we kunnen de kofar vernederen, we kunnen uh, de, de, het systeem van de kofar aanvallen. Alle, alles wat jullie willen, dat is allemaal geen probleem. We moeten ook eerlijk zijn met onszelf. Als wij kofar willen, als wij het aantrekkelijk willen maken voor kofar om moslim te worden, dan moeten we ook eerlijk zijn en in eigen boezem kunnen kijken. En we moeten ook zeggen van, er klopt een paar dingen niet. Zoals die keuver dat ik heb gelezen, een reactie op, dat, op het laatste nieuws. Een keuver zei nadat die, die artikel over de shisha bars dat gingen sluiten, uh, dat, nee, dat zij alcoholvergunningen moesten hebben of zoiets. Mooi, dat was zoiets in de nacht. Dat een van de kofar schreef, Jullie moslims zijn veilig hypocrieten. Jullie zeggen dat alcohol verboden is, shisha is ook verboden. Wat zijn jullie voor hypocrieten? Kijk, we kunnen zeggen wat hij doet, hij is een keifer, maar hij heeft gelijk eigenlijk. Die man heeft gelijk. Nu beginnen we klagen om een alcoholvergunning. Hé, geef er hey, komt shisha. Wat is de verschil tussen shisha en alcohol? En ze zijn hetzelfde, identiek hetzelfde. Is er een verschil tussen roken en drugsgebruik en shisha? Of ik weet niet wat. Haram haram, simpel. The Dat is toch duidelijk en simpel. Dus <coughs> de praktiserende broeders. De praktiserende broeders, mashallah, ze zijn heel goed in op straat een poos zijn en thuis een leeuw te zijn. Mashallah. Of met de moslims is een leeuw, maar in realiteit is een poes en geen volwaardige Garfield, was het <laughs> maar zo, dat hij een echte Garfield was. knap poesje, net geboren. Wala huwla wala kuwtje, een mosiba. Mosiba. Wallahi, dat is een moseba. Praktiserende broeders klagen altijd. Klagen altijd. Nou. Practiserende broeders klagen altijd over over hoe de situatie is en ze zeggen, ja, dat kada, dat ja, dat is toch logisch. Ik ken iemand die zichzelf voordoet als praktiserend, zonder namen te noemen. Zijn zus is een danser, zijn broer is een danser, zijn andere broer is een politieker. Te barakallah. Ja. Mashallah, familie. En hij is praktiserend of hij noemt zichzelf praktiseren. Ja, Ajib. Ja, Ajab al Wat Waarvoor een praktiserende moslim zit je? Natuurlijk, wij zijn niet verantwoordelijk voor wat dat onze familieleden doen, voor alle duidelijkheid. Maar ik kan niet begrijpen dat iemand die praktiserend is dat hij dat normaal vindt en dat hij er om, dat dat ermee omgaat op de normaalste manier van de wereld. Ik, ik begrijp dat niet. En dat karakter er ook niet in. Mij. Waarom? Onze Akide is gebouwd op de wala wa al Bara. Onze Akide is gebouwd dat wij van de hele Iman houden en dat wij hele Fujor haten. En wij haten. Alles wat Allah ontevreden stelt. Tyjige, hoe kan het zijn dat iemand zegt, ik ben praktiserend en hij laat zo'n ding gebeuren? Ja, praktiserende broeders, en ik heb dat verschillende keer gezegd. Hij, is, hij heeft een grote mond tegen ons. Tegen de, de gelovigen en tegen de praktiserende moslims, omdat hij weet dat we toch niet kan escaleren naar geweld. Maar als hij bijvoorbeeld in een trouwfeest zit waar een koffer wordt gezegd en waar dat, uh, een nifaag... Waar dat zware dwalingen worden gezien, hij ziet daar rustig. En dat stoort hem En wanneer we zeggen, waarom heb je niet gesproken? Dan gaan ze weer denken van mij dat ik een extremist ben, bla bla bla. Allah je niet één keer, niet twee keer, verschillende keer gebeurde dat iemand naar mij komt. Hij zegt tegen mij: Ik ben 100% akkoord met wat jij hebt gezegd. Maar ik zat vorige keer met die of die. Zoals één keer iemand zegt: Kom naar mij en zegt tegen mij: Kijk, mashallah. Wat jij hebt gezegd klopt, mashallah. Echt prachtig. Maar we hadden vergadering op het werk. En ze waren allemaal over u bezig. Ze waren u zwaar aan het aanvallen. Ik zeg: Mashallah, wat heb jij gedaan? Hij zegt tegen mij: Ik heb een beetje meegedaan, tuurlijk. Anders zou die denken dat ik met u akkoord ben of zo. Wat is dat voor islam? Laat u zeker niet merken dat jij moslim bent. En wat is dat voor Islam? Praktiserend. Ik spreek niet op een M. Moest aan een M zijn. Iemand die gewoon standaard is. Ik zou zeggen, waar in shahadat zwakke imaanen, waar in shahadat lepoule wala kotelem. Mogh Allah zijn iman versterken. Iemand met kameezen, bart en hij noemt zichzelf praktiserend en die zwijgt voor voor de baat. Ja, niet dat is een moslim. En die benoemde imam, hij maakt dat praktiserend. Al saqito ala al-haq, k is de satan de achras. Degene die zwijgt voor de waarheid, zeg je toe aan het baden, hè? Zeg het die zwijgt voor het voor voor voor het voor het kwade, voor het valsheid, is als een gesnoerde duivel. En ik geef moslimbroeders, praktiserende broeders, hun zusters gaan naar buiten, moeten barrijert, meilad, mumilad, namisad, alle hadith van de Profeet zijn van, zijn van toepassing op singel. Heen, die vindt dat normaal. Zoals ik een keer een praktiserende broeder heb gezien, mashallah, kami lichia, sunnah, alles erop en raam. naast hem loopt een vrouw, Allah adim, wat noemt hij zijn gezin? Nancy Ajram, of noemt hij? Kiavira, Nancy Haram, ja, hetzelfde. Dekoteer, ruïna, zij loopt naast hem. Wat voor een praktiserende moslim zit hij als hem zo iemand op straat doet? Schande Allah wallah, dat is een vernedering voor de sunnah. Dat is een verledering voor de zon. En deze mensen... Door deze mensen worden de praktiserende mensen niet serieus genomen. Hoeveel keer maken wij mee dat wij in de dawa of zoiets... Dat iemand plotseling begint een beetje de te doen. Dat plotseling iemand zo'n beetje streken te hebben. Hij denkt dat wij zijn zoals de... Uh, de zogezegde de in moslim, beledig hem, verneder hem, beledig zijn dien, uh, spot met zijn dien. Hij vindt dan normaal zich tegen Ja niet Die laat zichzelf als een behandelen, oosloop, hikma Zoals onze broeders van Tabligh, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons in hen leiden, zeg tegen hen wat dat geldt. En zij zijn er nog trots op. Op een dag in Tabligh, hij tegen mij, mashaAllah, we moeten sabr voor de da'wa. Ik, verschillende keer heb ik meegemaakt dat ik in, in een café ben dat iemand in mijn gezicht spuit. Of dat iemand uh, rookt in mijn gezicht rook in mijn gezicht blaast. Mashallah. Mashallah. Wat is de dat, dat van uw islam? Een feizer, een feisig, die gaat in mijn gezicht spuwen omdat ik dat wat doe. Kom komaan, dat willen we toch eens zien. alhamdulillah, zijn zuster heeft de waarheid gezegd op Facebook op, uh, bij een reactie. Ze dus, zei, uh, mashallah, met die twee naast hem zullen er niet veel mensen bewegen rond je. En we dat klopt. Al wie dat inshallah even wil bewijzen, dat hij een Maasallah Man is, laat hem dan naar ons komen terwijl wij deugden doen en zoiets durven doen. Dan gaan wij laten zien wat dat terrorisme betekent. En logisch. Ja, is er is. Waar zijn moslims? Allah subhanahu wa taalha zegt Al-Izzatu lillahi wa li wa lilmu'minin mu'minin wa lakinna al munafiqin De trots is voor Allah en zijn boodschapper de gelovigen, maar de hypocheen weten. Al-Izz. Umar radiyallahu anhef heeft gezegd Kunna adilla faa'azzan Allah bil islam. We waren vernederd en wij hebben trots gekregen met islam. Om een trotsen moslim te zijn moet je trots zijn. Vier zijn. Uw hoofd heel hoog in de lucht. En ik ben mozlim walillahi, alhamdu wal minna. En ik laat fussaak niet over mij trappen. En ik laat mezelf niet vernederen door Ik Echwaan, dat is de realiteit. En subhanallah. Subhanallah. Ajieel. En deze mensen zoeken dan zusters zoals Aisha om te trouwen. Voor diegenen die niet getrouwd zijn. Zij zoeken de zuster dat perfect is, dat mashallah is en dat zij moet perfect zijn. Zij moet een zijn. Dat kutu zit uit het hoofdkind. Dat heel de moschaf uit het hoofdkind. Met het tafsir erbij. Ja, en Abkara. Wow. Ja, hij is in Abu Jahl gekleed in islam, in En hij verwacht om Aisha tegen te komen. Mashallah. Kan het zijn dat Abu Jahl gelinkt wordt met Aisha? Maar Adallah. Radiallahu anhu wa ardha. Om Aisha te hebben, moet je tenminste Mohammed volgen. Hoe kun je Aisha verwachten als je zelf een flop bent? Zoals een van de broeders die En hij aagiep. En zelfs de gehuwde broeders mogen Allah vergeven. Zelfs gehuwde broeders, met aqeed, met wezen, Soms hebben we hart voor onze zusters. En soms doen we heel straffe uitspraken omtrent onze zusters. En wanneer wij zeggen, zoals die zusters die, die zijn kwaad geworden toen we daar waren, toen, toen zij zeiden van Kivesh, wij zijn laten, ons, laten ons misleiden door Beyoncé en J-Lo en wij volgen hen. Zij werden kwaad omdat dat eigenlijk een zware aanval is op hen. Maar, maar gewoon, we moeten eerlijk zijn. En het beeld dat zij ook krijgen van de praktiserende broeders, en het, dat is ook een heel slecht beeld. We moeten ook werken aan onze achla. إسلام سنئ على التوحيد الولاء والبراء جهاد في سبيل الله صح أو ز إسلام يسباطه لا إله الله إن الولاء والبراء إذا ما أندرد لا إله إلا الله كلو ولكن صلى الله عليه وسلم يبتزج بوعده من كريم الأخلاق، إني بيرجستيرت كاركتر تون خياركم خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهله عارش رضي الله عنها op een dag, de profeet sallam, had bezoek van de sahaba en Hafsa anha had eten gemaakt. En zij heeft een bord gestuurd naar de profeet sallallahu alayhi wa Aisha kwam binnen en zij, een, en zij vond een bord vlees. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft die bord weggestapt met haar voet. Heeft de profeet sallam, gereageerd zoals wij zouden we reageren? Moesten wij dat zijn? Dan zouden de meubels, de, dan zouden de meubels, de meubels verplaatst moeten worden. Dan zouden er... Uh, ...een schermutseling uh, plaatsvinden... ...dan zou er... Uh, ...dan zou heel de encyclopedie van uh, beledigingen worden naar boven gehaald... ...voor zoiets. De profeet sallallahu alaihi wa sallam he, begon te lachen... ...hij heeft dat allemaal terug bij elkaar geraapt... ...hij rapt dat vlees bij elkaar... ...en hij begon te lachen met zijn het gezicht... ...jullie moeder is een beetje jaloers. Jullie moeder is jaloers, jaloers geworden. Dat was de lach van de profeet sallallahu Eerlijk. Als er iemand het recht heeft om trots te zijn en om niks te accepteren, dan is het toch hij of niet? Ja. Sallallahu alayhi wa sallam. Ja. Wel subhanallah, een broeder die heeft een baard, die biedt mashallah, hij doet zijn faraid, niet meer dan dat. Hij doet zijn faraid, het is niet dat hij keuze heeft, want als je niet bidt een kafir, dat is simpel. Dus hij biedt en hij denkt dat hij iets hoog heeft bereikt. En dan heeft hij een baard en hij draagt een kamies van duffa mashallah. <laughs> en hij voelt zichzelf Ali ibn Abi Talib, en als zijn vrouw tegen hem spreekt, hij buigt zijn hoofd niet. Zij heeft geen recht om te praten. Zij heeft geen recht om kritiek te geven. Zij heeft geen recht om een ger iets van in twijfel te trekken. MashaAllah, wie, wie is de ger? Ja. En die ger, ze praktiseert, je hebt een baard gelas, denk je van jezelf dat je, dat je het paradijs. Zoals iemand, wallah, il-adim, ik Iemand, weet jullie wat hij heeft gezegd? Hij zegt tegen zijn vrouw, hij zegt tegen zijn vrouw: uh, Kijk, jij moet mij gehoorzamen, oké. Okay. Alhamdulillah, ik ben zeker, ik ga naar het paradijs. Maar jij gaat niet naar het paradijs, dat gij mij niet gehoorzaamt. Dus jij ge moet mij gehoorzaam. En hij pakt een hadith. Hij zegt toen de profeet sallallahu wa heeft gezegd, jij moet het stof van mijn schoenen uh, uh, uh, en jij uh, moet het stof van mijn schoenen op je gezicht wrijven." en dan heb jij nog niet genoeg gedaan. Wie, wie is hij? Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Omar. wie denkt hij dat hij is? Ja, subhanallah. Wees ja om te beginnen. Wees een moslim. Een praktiserende moslim. Die de dingen heeft begrepen. En dan maar pas kunnen we spreken. Subhanallah. Laat ik een kleine speler. Ja, subhanallah. Wat is dat voor een mentaliteit? Wat is dat voor een mentaliteit? Achlaak. Hoe is onze achlaak? Hoe is de achlaak van de mannen? En specifiek de praktiserende. Nog, nog verder de praktiserende moslims dat een aqidah hebben. Op een dag belde iemand naar mij om te bemiddelen. Het probleem, het probleem van de zuster was, een praktiserende zuster, mijn praktiserende broeder. Hun probleem was, de broeder zit heel de nacht met zijn vrienden. Heel de nacht is hij met zijn vrienden. Heel de dag is hij aan het slapen. En de enige contact dat hij heeft met zijn vrouw is wanneer dat hij zin heeft. En wanneer dat hij zin heeft, is hij een kwartier braaf, en dan verdwijnt hij weer. Volledig geen contact met zijn vrouw. En wat is dat? is dat? Is dat praktiserend zijn? Wallahi, dat is niet praktiserend zijn. Achnaak, met onze vrouwen, met onze zusters. Zoals ik heb gezegd in een... Zoals ik een broeder in heb gegeven dat net was getrouwd. Ik zet een hem voor dat je haar als een echtgenote. Denk aan het allerbelangrijkste. Zij is je zuster in de dien. Dat is het belangrijkste. Naam, nee, wij zijn niet akkoord dat bepaalde zusters, dat zij op straat lopen en dat zij hakken dragen en dat zij hun wingbrauw wing epileren dat zij zo die uh, hijjabe aandoen, dat hij hijab nodig heeft en parfum en zoals ik in de vorige halaat heb gezegd. Klopt, maar zij is onze zuster. Wij doen geen tafier op moslims op hun, op hun zonde. En het tabarros is een grote zonde, maar zij blijft onze zuster in deen. Als we kunnen adviseren, adviseren we. Als we een nasiha kunnen geven, geven we een nasiha. En wie is degene die het meeste geraakt wordt met de duivel? Dat zijn de zusters. Wallahi de zusters. De, degene met de, met de zwakste harten voor islam, zijn de zusters. Er is een enorme geel in, in onze zusters. Daarom moeten we onze zusters beschermen. Er is een niet-normale, zware oorlog aan de gang tegen onze zusters. En wat is het ergste van al, is dat wij meedoen aan die oorlog. Wij participeren mee aan de oorlog. Want wij laten die zusters gewoon aan de zijkant liggen. En als wij trouwen, behandelen wij onze zusters als zijnde een volk. En hier, laten, we eerlijk, laten we eerlijk zijn. Waar is de akhlaq van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, met onze zusters, met onze moeders, met onze echtgenoten? Waar is de akhlaq? Dat is een enorme zaak. Allah al-Adim, we moeten Allah subhanahu wa ta'ala vrezen. Ja, en dat is een belangrijke zaak. De Profeet was een mujahid. De Profeet, er over hem gezegd dat wanneer hij op het slagveld was, hij was niet te stoppen Hij was Sayyid al-Mujahideen, sallallahu alaihi wa Hij was de topper in Amr bin Maruf en munkar Hij was de topper in het duwen. Hij was de topper in politiek. Hij was de topper in alle zaken. Hij was ook de topper met zijn echtgenotes. Hij was de nummer 1 met zijn echtgenoten. En niemand kon hem overtreffen. gaan we doen zoals Tenefies? We pakken van de dien wat ons goed uitkomt. Of gaan we de dien volledig pakken? Gaan we Carrefour-moslims zijn? Zijn we Carrefour-moslims? We pakken wat ons goed uitkomt en we laten de rest. Zoals zijn broeder heeft gezegd, we moeten een moeten format steden we moeten ons volledig formatteren. Al die traditie, cultuur, ik weet niet wat allemaal. Zoals iemand op een dag, hij zei tegen mij en hollahi jij was bloed serieus bezig. We waren aan het spreken over de omgang met, met de echtgenotes, de omgang met de zusters. Hij is praktiserend voor alle duidelijkheid. ja, alles erop en Hij zegt dan, alhamdulillah. Mijn vrouw heeft geen huis luid, alhamdulillah. Ik doe sleutel, de deur dicht, zijn, maar ik. mashallah, hij doet de sleutel dicht en hij zegt alhamdulillah dat is een sunnah voor hem zo behandelt hij denkt hij dat hij een dier heeft in huis wat denkt hij dat hij een huis heeft een rotweiler dat er staat te wachten op hem om het huis te bewaken of wat denkt hij dat hij een huis heeft ga moet Allah subhanahu waan vrezen. leef rezen wat is dat voor praktisch, wat is dat voor een wat is dat voor manier van omgaan? dan laten we inshallah wachten tot zijn zuster zou trouwen en dat de man van zijn zuster zijn zuster zal opsluiten thuis. In de, in de deur dicht in de sleutel mee Dan wil ik zien hoe dat de reactie zal zijn van deze persoon. We moeten eerlijk zijn. Sommige broeders die zijn paranoia. Sommige broeders zijn paranoia. Zoals bijvoorbeeld een, een, een, een, een broeder, een, een zuster die, die, die onbemiddeling vroeg in haar huwelijk. Haar man is paranoia. Die controleert haar gsm. Controleert haar gsm. Controleert haar e-mailadres. Een, een, een agent van de stad staatszelligheid in huis betekent, toen ik met de broeder sprak ik zei tegen hem uh, en jij zoekt, hij, zoek jij iets om te vinden of als uh, iemand iets zoekt dat betekent dat hij iets wil vinden klopt als iemand iets zoekt dan wil ja. hij iets vinden ik zeg tegen hem tegen, wat wilde jij vinden wilde jij je vrouw betrappen op overspel of wat is nu de bedoeling En wat is nu je doel uiteindelijk, om te zoeken Ach, ja, als je haar niet vertrouwt waarom trouwt trouw, trouw jij met haar en zoek een vrouw die dat je wel verdraagt. En de meerderheid van de personen die zo dominant zijn en die paranoia zijn, als we echt gaan kijken naar de karakter van die personen, of naar de. Uh, naar de. Uh, naar de, uh, naar de uh, hoe moet ik het noemen? Uh, de situatie van die broeders, dan gaan we zien dat die broeders zelf geen, dat zij geen zelf, uh, uh, zelfvertrouwen hebben. En zij ze hebben geen zelfvertrouwen. En hij vertrouwt zichzelf niet en daarom die, die probeert dat te, te, te, te, te reflecteren op iemand anders. Ach, iemand moet Allah subhanetene vrezen. Shara'an Het tejasus is niet toegestaan in het islam. Bespioneren is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om, een, om, e om het e-mailadres van je echtgenote te hakken en uh, een virus in te planten om al haar uh, e-mails te kunnen lezen en haar, en haar sms'en te proberen omzeilen. Het is niet toegestaan. Als je dat niet zou vinden, dan houdt geen steek in een sharia richtbank. Shara'an houdt dat geen enkele steek. En al wie dat iets zoekt, die zal dat vinden. Ja, niet last, uh, moet eerlijk zijn. Het al tan mijn zuster. Zo moet je omgaan. Broeders, waar is de kennis? Die wij moeten delen met onze vrouwen. De kennis die wij moeten delen met onze zusters. Zijn we echt mensen die bezig zijn met onze zusters en onze familieleden op te voeden? Broeder is meer baard, maar Shamma, zoon alles erop en eraan. Hij spreekt met zijn ouders een paar keer. Hij doet, de ouwe, kijk, uh, jullie doen dit, dat is, uh, dat is een biddha. En uh, jullie doen dit, dat is koffer. En als jullie dit verder doen, zijn jullie koffer, moest jullie geen. En degene die dat doet, is een fessel. Dus jullie zijn fossa. En zij aanvaarden deze da'wa niet, dan ze zei: oké, okay, jullie zeggen, assalamu alaikum, ik spreek je met hen. En galas, uh, band afgedroken, assalamu alaikum. Blijf hameren. Zoals da, dat jij da jaren nodig hebt om te praktiseren en om te bekeren en om wakker te worden, kunnen zij ook wakker worden. Dus heb geduld met hen. Yani, eerlijk zijn, we moeten eerlijk zijn. Wij schieten tekort. En de praktiserende broeders schieten zwaar tekort. Mensen klagen over hun echtgenoten. Dus wanneer hij zijn gaan zitten met zijn echtgenoten en zegt tegen haar, Karima, we gaan even zitten, inshallah. Laten we even spreken over la ilaha. illallah, Of over een koffer betalgoed. Of walaw wala wal bala Wanneer hebben we een discussie gehad met onze vrouw? Discussie, shara'i. Niet over welke kleur van behangpapier gaan we doen. En gaan wij een gele zetel kopen of een blauwe zetel kopen. Doe niet zaken. Een discussie enkel over de dien. Wat vind jij hiervan? Wat vind ik hiervan? Breng u bewijzen, ik breng mij bewijzen. Jij ja, niet begrijpt. Weten jullie subhanallah waarom dat Aisha de derde hadith is in, de, in de sunnah? Ulema zeggen over haar dat zij gewend was om heel veel vragen te stellen. Zij was iemand die constant discuteerde met de profeet sallallahu Zij aanvaardde niet zomaar een hadith. Zij nam die en zij begon er nog geen vragen over te stellen. En zo heeft zij enorm veel informatie kunnen winnen. Uh, kunnen Tayyip, zo moet een persoon omgaan met zijn vrouw. Toen zij werd gevraagd over de profeet. En zij haar antwoord was. Zijn akhlaq was de Koran. En zij sprak vol lof over haar man. Logisch. Omdat haar man was de Koran die wandelde. En zo moeten wij ook zijn. Wij vertegenwoordigen de sunnah. Een broeder zei tegen mij. Hij heeft een ding geschreven op school. Hij schreef iets op school over de sharia. Onmiddellijke leraars komen naar hem. Zij zeiden tegen te hem, laat u niet ontpraten door sharia voor België. En een van de broeders zei, mashallah, wanneer er wordt gesproken over sharia, denk ze aan sharia voor België. Aan de ene kant is hij iets om trots op te zijn, alhamdulillah. Aan de andere kant is dat een enorme zaak. Want wij zijn diegenen die dan die sharia promoten. En die sharia dragen. Reden te meer om extra op te letten. Wanneer een keer het de dat een heeft op straat, denk twee keer na. Want zaterdag staan wij het oude te doen op straat. En dan gaat jij een beetje verkeerd zeggen, is hij doen of ik weet niet wat. Ja, dat, dat kan allemaal gezien worden. Of met onze echtgenoten. Dat wij met onze zusters omgaan. Dat we met onze ouders omgaan. Een heel gekende uitspraak is. Wanneer onze broeders discussie hebben met iemand. Allereerst dat een dwalende over een versie, zou zeggen, want tuurlijk, geen Sharia. Jullie willen Sharia. Dat is, dat is wat zij proberen te gebruiken. Daarom moeten wij alles doen. En dat is natuurlijk voor onze Jamaah en de met hen ook. Want elke persoon die praktiserend is, die is een vertegenwoordiger van de Profeet alayhi wa Hij is een rasool van Rasul hij, hij is een ambassadeur voor de Profeet wasallam. Reden te meer om dat duidelijk te maken. Ja, yani, nu, we doen niet aan beeld voor man. <middels> We doen niet aan beeldvorming, maar we moeten weten dat we een enorme zware taak hebben. En dat we een enorme zware boodschap hebben die wij dragen. En daar moeten we, daar rekening mee houden. Onze zusters, bijvoorbeeld, het da'wa. Is het da'wa alleen maar verplicht voor mannen of ook voor vrouwen? Voor vrouwen. Ook, voor iedereen. El jihad fi sabirillah, is dat voor mannen of voor vrouwen ook? Muhammad en voor heel de umma. Als we zeggen, jihad farda'in, ene, jihad farda'in, alle kul muslim en muslima. Man, vrouw. man vrouw. en man, vrouw. Het da'wa is voor man en vrouw. El Amr bin Maruf bin Da'en is voor man en vrouw. Een bij het Haq is voor man en vrouw. maar als uw vrouw nooit kennis mag opdoen en geen kennis heeft, ga zegt tegen uw vrouw: Ja, Ochtil Karima, ik ben uw man, ik verbied u om naar die lezing te gaan van die televisie of die lezing van die Sam Yusuf moslims. Ja, dan heb ik, dat is uw recht. Welke ik je moet haar dan wel de juiste kennis geven. Dat is uw verplichting dan. En als jij uw verplichting niet nakomt, volgens Fouqaha, heeft zij het recht om die te gaan zoeken ergens anders. Tuurlijk, want zij, zij moet ook, ik worden. over het, yani als zij jongen voor een last te laten staan staat, en een last zich stelt haar vragen, wat gaat zij zeggen, met man? Is dat een excuus? Er is geen excuus. En het bouwen van de islamitische staat. Yani zijn de vrouwen niet verantwoordelijk? Daarom ik gewoon... En gewoon, inshallah, om af te sluiten, om het niet lang te houden, uh, we moeten Allah subhanahu wa ta'ala vrezen en we moeten weten waarover wij we spreken. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Qo ayunfusakum wa bescherm jezelf en jullie familieleden van de hel. Allah subhanahu wa ta'ala heeft zegt... ta zegt... ta zegt... ta zegt... in verschillende ayaat duidelijk gemaakt wat, hoe belangrijk dat de familiebanden zijn. De profeet wa heeft duizenden ahadith gezegd, of honderden ahadith gezegd, betrekkende de vrouwen en de familiebanden. En wallahi, we moeten daar zware rekening mee houden. We hebben heel veel tijd verloren. Heel veel tijd verloren. Sinds dat we hier in België zijn, in de, sinds de jaren 60, hebben we alles in de handen gelegd van uh, Marie-Roos. Voeden voed, voed jullie de kinderen op. Uh, jullie geven de kinderen de juiste kennis op school. Jullie laten de kinderen de akhlaat zien. En kijk nu hoe ver dat we zijn gekomen. En we hebben enorm werk. En daarom moeten we er zeker in rekening mee houden. En wij moeten sabber hebben met onze zusters. Als wij een zuster zien op straat met Echoen, moeten, moeten, moeten, uh, moeten wij rekening mee houden met de realiteit. Die jongeren, die wij, die heb ik, die, waarover ik heb gezegd, ze zij zijn als honden die, die lopen achter vlees. Wij moeten op die jongeren hameren. En wij moeten die jongeren zeker niet gerust laten. Als hun ouders het toestaan om geld, drugsgeld te aanvaarden en diefstalgeld geld te aanvaarden, dan moeten wij hun niet zomaar achterlaten. En wij, en en, en het en het En wat betreft met onze eigen vrouwen en onze eigen echtgenotes, zij moeten onze vriendinnen zijn. Zij moeten onze minarissen zijn. Zij moeten onze zusters zijn. Zij moeten onze echtgenotes zijn. Zij moeten onze vertrouwenspersonen zijn. Zij moeten onze partners zijn. Sheikh al rahimahullah, hij heeft gezegd: een een juiste da'i, of een da'i die kan slagen, is een da'i die een vrouw aan zijn zij heeft, die hem helpt in zijn da'uwe. Zo is een juiste da'i. Wanneer dat hij zegt van, het wordt een beetje moeilijk of het is een beetje hard, zegt zegt, ga naar buiten. Doe da'uwe. Als sheikh Omar Bakri hafidahullah, hij ging da'uwe doen op straat, helemaal alleen in Londen, waarop dat mensen zijn papieren kapot scheurden, hij ging naar huis en hij ging samen met zijn vrouw die, die papieren opnieuw schrijven. Samen met zijn vrouw. زمان فراو هربته من الدعوة حفظه الله وجزاه الله عن خير الجزاء <تصفيق> دي من إس إيش فيها إس، omdat زمان فراو ناس هم استونت، om hem te verdedigen. toen die ene man toen die ene man op zijn sterfbed lag en hij zei: "wa zoujtaa, wa wa hem, Laat تقول u vertellen dat we hebben niet O mijn vrouw, O O mijn geliefde. Zij zet hebben hem, niet in staat zijn O de O We de hebben wij nodig. Maar die niet zullen die niet uit de lucht vallen. die niet moeten wij opvoeden. En de juiste juisters die de Degenen die getrouwd zijn onder ons, alhamdulillah, werk aan de zusters. Probeer hen een beetje te radicaliseren. En aan degenen die nog niet getrouwd zijn, reken, reken, reken er niet op om, om imala tegen te komen, om met te trouwen. Reken er niet op om sumayya tegen te komen. Welakin, heb een juiste intentie en werk aan die zuster En inshallah komt het goed. Heb respect, heb sabber Aanvaard een beetje. Niet voor het minste uit je de, de, blok uh, schieten. En ik zeg inshallah, als afsluiter, de bedoeling is gewoon om een leeuw te zijn op straat. En om een poes in huis te zijn. En niet omgekeerd. Als jij zacht ze met je vrouw, dat is geen vernedering. Dat is goed. Als je toegevingen doet met je vrouw, dat is goed. Dan zit je aan een man. Dat is geen probleem. Als je op je tanden moet bijten voor je vrouw, en als je af en toe eens een paar dingen over het hoofd moet zien, dat is geen... Dat is geen lafaard of iemand die onder de sloof is. Dat is goed. Zoals dat hij zegt, hij is onder de sloof, hij zijn vrouw commandeert. alhamdulillah. Een moslim moet met zijn vrouw overeenkomen. komen. Hij moet met haar omgaan als een vriendin. En dan komt het gewoon, inshallah. in buiten op straat, laat uw tanden zien. Als wij in de da'wah zijn, laat uw eigen dan zien. Als wij in amr bil-ma'ruf en een munker doen, laat uw eigen zien. Niet de grote jan uithangen in huis in buiten... Toegevingen doen en zwijgen voor de hap Draai het om. En zo kunnen wij, inshallah, een umma vormen. En zo kunnen wij maar pas mannen nou opleiden. Mogen Allah subhanahu wa onze echtgenotens beschermen. en Allah onze band met onze echtgenoten verbeteren. En voor diegenen die getraakt zijn onder ons. Mogen Allah subhanahu wa ons vergeven. Voor onze wanpraktijken tegenover onze naaste en geliefde en zusters en tegenover onze omma. Mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala ons verdien voor... leren. Mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala ons achlak verbeteren. Mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala ons verheer. Mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala ons niet bestraffen voor wat de Fusak, Fujar onder ons hebben gedaan. Mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala onze jongeren leiden. تفاكت زيار عند يوم رماك يالله سبحانه وتعالى في ريس عند تديل فوليد كتوبة دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته